Vanuit Zuid-Amerika vlogen zogenaamde pelgrims met cocaïne naar het Franse bedevaartsoord. En van daaruit reisden ze per bus naar Barcelona, waar de drugs bij een laboratorium werden afgeleverd. Tot nu toe zijn 17 verdachten opgepakt en is er ruim 36 kilo cocaïne in beslag genomen. Naast valse pelgrims misbruikte de Spaanse bende voor de drugsmokkel ook argeloze vliegtuigpassagiers die naar Lourdes gingen. De eikenprocessierups komt nu in heel Nederland voor. Groningen was de laatste provincie waar de rups nog niet was gevonden. Maar nu zijn er in Ter Apel, Musselkanaal en Sellingen jonge vlinders gevonden. En dat betekent dat in een straal van een kilometer een nest moet zitten... waar eikenprocessierupsen zijn uitgekomen. De haartjes van de rups kunnen bij mensen ernstige klachten veroorzaken. En dat kan huiduitslag zijn, maar ook zwellingen of braakneigingen. De rups verdween rond 1900 uit Nederland, maar dook daar in de jaren 90 weer op. Eerst was dat alleen in het zuiden, daarna begon een opmars door de rest van het land. In Drachten is afgelopen nacht 25 keer brand gesticht, vooral bij coniferen en in containers. De brandweer in de Friese plaats had er de handen vol aan. De politie zette extra agenten in om toezicht te houden en de daders op heterdaad te kunnen betrappen. De recherche is een onderzoek begonnen en zoekt nog naar getuigen. Ook mensen die filmpjes en foto's hebben gemaakt wordt verzocht zich te melden. Komende nacht zal de politie extra alert zijn in Drachten. In het noordwesten van China is het dodental als gevolg van modderstromen opgelopen tot 700. De meeste slachtoffers vielen in de provincie Gansu. De stad werd zaterdag overspoeld door een golf van water en modder. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land en daarbij kan plaatselijk flink wat regen vallen. Morgen wisselend bewolkt met later opnieuw enkele buien en 22 graden. Dit was het NOS.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 Danford Umma da porta vi gi da va bene Si tu la parla miet <middels> americano Quando sa fa l'amore sotto luna Comma da un cape di ai Quando sabato alla luna con in cave di la pa, parla americano quando sabato alla luna con in cave di Don't you see the night?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 Ook als je zeker helemaal geen kans maakt Chance maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar en oudje. Oh. Oh, op deze je ken ik de hele nacht weer dagen. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. Dans vloer, voor chance, full is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, rol door dat, Hoge was of die gevochten vandaag. Veel mindere Candy. Was hip op de shit, GP. E. was militant en RB swingy. Wat was dat ding nou? Dat was dat niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King B. Nou maar vergit op in. BBZ, kicks snap, high. -hat. Het vond ik het schrijven. Era B en Ro, Tough cool tot hijack jack. Rap B, Run DMC and guy man en Ultra. Jullie tijd was hype hè. Dans maar. Dit is nu die lekkere dansmaat. chans maar. Ook als je zeker helemaal geen kans. Maar Chans maar en dans maar. Want dit is nu die lekkere danslaat. Chans maar en oud. Oh. Oh, deze is potje ken ik de hele nachten. Dragon Ball Z Een in hem openbaar Of zeg je het lekker niet Over e slechts een tikje in je En gasten doen lekker jiggy Lekkere chickies Die chillen met billen Weer heftig higgies. Ander deel van de één Als guacamole, avocado De tequila die ik wil Is Don Julio Reposado. Heb je hem niet? Oké okay, chill homa, Doe niet zo sloom ja Ik neem corona En je moet wel van hout zijn Voordat je weer stopt, Want dit blijf langer hangen Dan de wallen van Wim Kok Dans maar Dit is nu die lekkere dans Maar chans maar Ook oh, als je zeker helemaal Geen kans maakt chans maar En dans maar Want dit is nu die dansmaar. Chans maar en oh. Op Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaar. Chans maar. ook kan je zeker helemaal geen dansmaar. Chans maar en dansmaar, want dit is nu die lekkere danslaar. Chans maar en oh. Op Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. <tied> van zandwoord, ook op TV. Zie je hem? Text TV op kanaal 45. It's like a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 Shut up and drive Shut up. up and dry.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 Get back and please enjoy your ride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 Machine. You got to have the feeling. Sure as you're born. Get it together. Right on, right on. Machine